6 uur. De Radio 1 Sportshow. Show. en Tim Overdien. De druk op Spanje neemt iets af. Nu de Eurolanden, afgelopen nacht, hebben besloten 30 miljard euro vrij te maken voor de Spaanse banken. Hoe is met Wout Poels? Dat vragen we aan de man die de ernstig gewonde wielrenner uiteindelijk van de fiets plukte. Zijn teammanager Daan Luiks. Eerst krijgt u het NOS-nieuws van Dorot Megens.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 Het is zeker dat de nationale politie er komt... nu de Eerste Kamer akkoord is met het plan om één landelijk korps te vormen... onder verantwoordelijkheid van minister van Veiligheid en Justitie. Volgens minister Opstelte wordt de politie slagvaardiger en doelmatiger. Het is de bedoeling dat de nationale politie volgend jaar aan de slag kan. Nederland moet Curaçao dwingen de begroting op orde te brengen. College Financieel Toezicht adviseert aan de Rijksministerraad... om Curaçao een zogeheten aanwijzing te geven...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 Volgens het CFT kunnen de financiële problemen alleen opgelost worden als Den Haag de regie overneemt. Curaçao komt daarmee feitelijk onder curatelen te staan. Aanstaande vrijdag staat het begrotingstekort van Curaçao op de agenda van de Rijksministerraad. Het treinverkeer tussen Amersfoort en Amsterdam is ernstig ontregeld door een stroomstoring bij Hilversum. Bij graafwerkzaamheden werd daar vanmiddag een kabel geraakt. en Daardoor kunnen seinen en wissels niet meer worden aangestuurd. De storing duurt waarschijnlijk tot 10 uur vanavond. Ook tussen na de Bussen en Utrecht-overvecht is geen treinverkeer mogelijk. Duikers van de marine hebben mogelijk restanten opgedoken... van het historische schip de Walcheren. Dit vlaggenschip verging in de 17e eeuw, vlakbij de haven van Vlissingen. Op de locatie waar de Walcheren zou zijn gezonken... werden twee scheepsbalken en een bakstenen muurtje gevonden. Mogelijk onderdeel van de broodbak-oven op het schip. Het admiraalschip Walcheren van commandant Cornelis Eversen deed mee aan grote zeeslagen... En verging in 1689 in het zicht van de haven 24 opvarenden kwamen daarbij om. Belangstellenden kunnen zaterdag afscheid nemen van Gerrit Komrij. Tussen vier en zes kan het publiek, de dichter en schrijver... de laatste eer bewijzen in Felix Meritis in Amsterdam. Voorafgaand is er een besloten herdenkingsbijeenkomst in hetzelfde gebouw. Gerrit Komrij wordt volgende week begraven in Portugal. De Franse wielrenner Remy Di Gregorio is aangehouden in een dopingonderzoek. Hij werd vanmorgen meegenomen na een inval in het rennershotel... en geschorst door zijn ploeg Covidis. Zo sprake zijn van handel en gebruik van steroïden. Het onderzoek van de Franse justitie begon al een jaar geleden... toen Di Gregorio nog voor Astana reed. Als blijkt dat hij de regels heeft overtreden, wordt hij ontslagen.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 Aan de BV De meeste files staan rond Amsterdam en in de regio Rotterdam. In totaal staat er 100 kilometer. Bij Amsterdam is het vooral druk op de Ring van Amsterdam. Dat heeft te maken met de werkzaamheden in de Eitunnel. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar is een ongeluk gebeurd. Voor Beverwijk staat 7 kilometer file. Twee rijstroken zijn daar dicht. Op de Ring van Amsterdam de A10 Noord richting Zaanstad... staat voor Zeeburg 7 kilometer... Op de A15 Gorkum richting Rotterdam voor Hardingsveld-Triesendam. 6 kilometer na een ongeluk, maar de weg is weer vrij. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 Ben Howard, zijn debuutalbum Every Kingdom. Met The Wolves en Keep Your Head Up. Every Kingdom van Ben Howard. Uw prospect wordt duurzame klantrelatie. Met CRM software van Archie. Weet jij hoeveel tours er gewonnen werden door een Nederlander?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 Bijna 7 over 6. Goeie Straks is het weer tijd voor Aan de Lijn. En kunt u reageren op de stelling? Het landelijk registreren van wanbetalers is een goed idee. Bel 0800-1121. U luistert naar de Radio 1 Sportzomen met Tim Overdiek en Lucella Carrasso. Op deze rustdag van de Tour kwam er wel nieuws uit het peloton. is renner Remy de Gregorian Fransman... is namelijk aangehouden voor verhoor vanochtend. Hij wordt verdacht van doping en handel in verboden middelen. Jeroen Wilaert in Frankrijk bij de Tour. Jeroen, je bent bij de persconferentie geweest. Komen de eerste reacties op zijn arrestatie al binnen? Ja, uh, Cyril Guimard, een van uh, de oude verdetten, latere ploegleider... en nu commentator bij uh, Radio Monte Carlo... die was uh, behoorlijk uitgesproken over Remy Di Gregario. Die zei, als hij zo handelt en uh, als hij al achtervolg wordt... dan is hij een grote idioot... Uh, Duidelijk zat. Nou. Um, um, belangrijk ook de reactie van uh, toerbaas uh, Christian Prudhomme. Die zei dat hij het mooi vond uh, dat de strijd tegen doping doorgaat. Dat het weer een blijk van is. En dat wie de boel bedriegt vroeg of laat zal worden bestraft. Maar liefst zo vroeg mogelijk. Ook vindt hij dat iemand die dit soort dingen doet... geen blijk geeft van respect voor de Tour de France. En is Jeroen duidelijk geworden of hij nou wordt verdacht van doping... de afgelopen tijd in de Tour, voorafgaand aan de Tour... of gaat dit over iets van een paar jaar geleden? Dit duurt al veel langer. Politie was hem aan het achtervolgen. Nu blijkt dat hij door een... Telefoontap echt te grazen is genomen. Uh, in samenwerking met twee man uit Marseille, die net zoals hij nu in garde zijn. in uh, voorlopige hechtenis. Wij spraken eerder uh, deze uitzending met Bart Voskamp, onze vaste touranalist, en Steven Rooks. En die hadden zoiets altijd op de dag van een toer, een toerdag, uh, rustdag of, of als er een etappe is... dan komen ze met dit soort nieuws naar buiten en doen ze dit soort acties. Een beetje het gevoel dat dit geen toeval was... dat het ieder jaar op die manier wordt gepland. Heb jij daar nog dingen over gehoord uh, rondom de toerkaravaan? Ja, nou ja, als, uh, dat, dat het een soort van onvermijdelijkheid is... Uh, het, het doet wel enigszins denken ook aan de to Tour Dopage van 1998. Uh, dat was destijds echt het feestje van een aantal heel nieuw aangestelde onderzoeksrechters. Ik uh, zal nooit de naam vergeten van een vrouw uit Reims... die Kees Priem uh, bij zijn kladden had, Odile Madrolle. Uh, de Tour is natuurlijk wel een uitstekend platform... Uh, om ook voor uh, de publiciteit van uh, de strijd tegen doping te scoren... als uh, rechter of als politieagent of als uh, commissaris... Uh, maar het is ook belangrijk om te benadrukken, en dat gebeurde ook vanmiddag... dat deze kwestie met uh, Remini Gregorio niets, uh, niet te vergelijken is met de Festina-zaak van 1998. Destijds ging het in de ploeg van Bruno Roussel en Richard Viranck om systematisch dopinggebruik. Hier gaat het in zaken die Gregorio waarschijnlijk over steroïdehandel en gebruik... Maar het geldt niet de ploeg. Dat werd vanmiddag door manager Yvonne Sanquer ook benadrukt. Hij had het over een démarche individueel, een persoonlijke ontsporing. En sprak verder van stupeur, colère et incompréhension. Stomheid, uh, stomheid woede en onbegrip. Nou, dat was ook eigenlijk de eerste reactie bij de ploegmaats. Maar die gaan door met alle steun van de sponsor. Jeroen Wielaert was dat vanuit Frankrijk bij de Tour. De foto's van executies in voormalig Nederlands-Indië... kunnen gevolgen hebben in rechtszaken tegen de Nederlandse staat. Dat zegt de hoogleraar internationaal humanitair recht Lisbeth Zegveld. Zij is advocaat van nabestaanden van Indonesische slachtoffers... die vielen tijdens de politionele acties in de jaren 40 van de vorige eeuw. Bevestig. Dat wat we in de rapporten hebben gelezen, ook dat het met grote aantallen tegelijk gebeurde. Hè? Niet, niet zomaar in het gevecht wordt er iemand neergeschoten, maar echt tientallen mensen op een rij die van achter worden neergeschoten. Ja, dat, dat, daar is dit wel hard bewijs van. Verder weet ik natuurlijk niet wie het betreft en waar het is gebeurd. Uh, wat ik heb gekregen is ergens tussen 1947 en 1950. Nou, dat is een vrij ruime aanduiding. Maar misschien staan er nog collega's die nog aan leven zijn van deze militair die deze foto's heeft genomen, uh, op en kunnen er iets over verklaren. Misschien ook wel, als de foto's in Indonesië rondgang doen... Uh, dat daar mensen nabestaanden opstaan en zeggen... hé, hey, dat was mijn man, dat was mijn vader. Dat weet je natuurlijk niet, niet hè? nu de foto's net bekend zijn geworden... zou dat, uh, zou dat zomaar het geval kunnen zijn. Advocaat zegveld. Naast dat de foto's kunnen dienen als bewijsmateriaal bij de rechtszaken... zijn de beelden voor SP-Tweede Kamerlid Harry van Bommel... reden om nog eens bij het demissionaire kabinet aan te dringen... op een versneld onderzoek naar de acties van Nederlandse militairen in Nederlands-Indië. We hebben gezamenlijk in de Tweede Kamer... ik nam het initiatief, maar verschillende fracties hebben zich daarbij aangesloten... nog van dit kabinet, uitdrukkelijk van dit kabinet, om een reactie gevraagd. Ook omdat er door de instituten aangegeven wordt dat het echt heel goed zou zijn wanneer ook Indonesië daaraan zou meewerken. Dit kabinet heeft uh, goede relaties met Indonesië. Hè, wanneer dit kabinet de zaak nu laat liggen voor een volgend kabinet, september verkiezingen, een uh, moeizaam formatie, voor je het weet gaat er weer een jaar overheen. Uh, dat zou heel erg slecht zijn. Uh, vooral ook omdat betrokkenen uh, nu langzaam maar zeker aan het uitsterven zijn. En hoe eerder we hieraan beginnen... hoe makkelijker het is om nog informatie... ook aan Nederlandse en Indonesische zijde boven water te krijgen. En het zou heel goed zijn wanneer het kabinet... in principe groen licht zou geven voor zo'n integraal onderzoek. Ik weet, daar is ook nog, uh, no, no, nog enig uh, bedrag mee gemoeid. Maar wanneer dat door dit kabinet in principe besloten zou worden... dan kunnen die instituten aan de gang. En dan weten we ook zeker dat dat tot een goed eind komt. Hoewel Indonesië niet echt zit te wachten op zo'n onderzoek, moet Nederland dat volgens verbommel toch doen. Uh, het is allemaal veel erger geweest, weten we, dan uh, toen is opgeschreven. En dat betekent dat we haast moeten maken. En van de Nederlandse kant uh, moeten aangeven dat wij bereid zijn om onze archieven volledig te openen. Uh, die misdrijven zijn verjaard. Um, er is nog wel sprake geweest van genoegdoening en ik denk dat dat ook door zou moeten gaan. Er zou eigenlijk over, over dat hele uh, hoofdstuk uh, genoegdoening gegeven moeten worden, maar die zaken lopen nog. Uh, wanneer Nederland uh, wat dat betreft uh, een, een goed voorbeeld geeft, dan denk ik dat zeker gezien de goede relatie die er is met uh, Indonesië, dat men aan de Indonesische zijde bereid zal zijn om daar ook de boeken te openen. SP, Tweede Kamerlid van Bommel. Het zijn voor zover bekend de enige foto's van executies... van Indonesiërs door Nederlandse militairen. Die foto's die bevinden zich in het Stadsarchief in Enschede. Een medewerker van het archief vond ze enige tijd geleden... in een vuil container. René Kok van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie... het NIOT, vertelt dat de foto's uniek zijn. Deze foto's zijn echt uh, uniek, want uh, ik heb ze nog nooit eerder gezien. En ik ben, uh, twee jaar geleden heb ik samen met Erik Zomers-Louis Weers een boek gemaakt. Koloniale oorlog, een fotoboek. En toen hebben we eigenlijk alle foto's bekeken die er maar te vinden waren over het Nederlandse optreden in uh, Indonesië. Ook uh, albums van Nederlandse soldaten. En wij zijn ze toen ook niet tegengekomen. Wel wat andere foto's waarvan je ziet dat het optreden heel hard was. Maar niet in de veste vetten. Kan je ze vergelijken met deze foto's die vooral in combinatie natuurlijk een, uh, een beeld geven. Dus eerst uh, de Nederlandse soldaten die er staan bij zo'n greppel... en uh, kijken naar een tiental lijken. En dan de andere foto waar drie Indonesiërs met een rug uh, in de rug worden geschoten... en waarvan je de kogels nog ziet opspatten in de greppel. Dus hier is echt sprake van een stondrechtelijke executie. Nou, eigenlijk wisten we al, al wel, al dus René Kok van het NIOT... dat de acties allerminst vredelievend waren. Maar deze foto's die ondersteunen dat beeld. Uh, er zijn dus veel uh, privéalbums van Nederlandse militairen bewaard gebleven. Die lijken altijd erg op elkaar. Je ziet het vertrek naar Indië. Je ziet de, de, ze zaten een maand op de boot. En je ziet de kamer, kameraadschap daar. Dus Nederlandse militairen hadden fototoestel bij zich. En dan kan het natuurlijk zijn dat iemand deze foto's maakt. En dat is in dit geval ook gebeurd. Het heeft alleen meer dan 60 jaar gebeur, geduurd... Voordat zo'n foto opdook van de, van de gruwelijkheden daar weten we natuurlijk intussen veel. En wist men eigenlijk na de oorlog al veel. Als je kijkt in 1947, bijvoorbeeld in Vrij Nederland, al een uitgebreid verslag van zo'n massaslachting in dorpen. werd toen niet erg geloofd. dat werd een beetje gezien als socialistische propaganda. Linkspartijen waren tegen dat ingrijpen. Maar in beeld is het nog niet eerder aangetoond. En bij het NIOT hebben zich, naar aanleiding van de berichtgeving... vandaag met name de media, nog niet meer mensen gemeld met dit soort foto's. Maar het Oorlogsinstituut zou graag meer van dit soort foto's in bezit krijgen. Dan gaan we naar de economie. De rente op de Spaanse staatsleningen is in de loop van de dag weer ruim onder de 7% gezakt. De druk op Spanje neemt dus ietsje af. En dat komt doordat de eurolanden afgelopen nacht besloten hebben... nog voor het einde van de maand 30 miljard euro vrij te maken voor de Spaanse banken. hoofdeconoom moet ik zeggen, Leon Cornelissen van Robeco. Goedenavond. Goedenavond. Kunnen wij zeggen dat de markten dan enigszins gerust zijn gesteld? Nou, dat denk ik niet. Uh, kijk, aan Spanje is 100 miljard toegezegd. En nou ontstond er uh, na die beslissing wat onduidelijkheid uh, wanneer dat geld dan beschikbaar zou komen... en of het afhankelijk was of iedereen het ermee eens was. Hè. Denk aan Nederland en Finland. Um, ja, de marktreactie viel niet mee en um, de Europese minister van Financiën zijn daar een beetje van geschrokken. Dus ze hebben gezegd, nou ja, weet je wat, we halen 30 miljard uh, vooruit. Maar ja, materieel verandert daardoor het beeld eigenlijk niet. En kan er nou een moment komen, zit ik wel eens te denken... dat het voor de markt, voor beleggers beter is... dat die rente voor, rente voor die landen als Spanje sowieso omlaag gaat... dat ze niet meer zo heftig zullen reageren op slecht nieuws uit die landen? Of kan dat niet? Eh, ik denk dat het wel kan, maar dat, eh, daarvoor heb je dan toch echt... Eh, een massaal ingrijpen van de Europese Centrale Bank nodig, denk ik. Kijk, en het probleem met Spanje is natuurlijk het land eh, ondergaat een recessie... En tot dusver is de ervaring met Spanje... dat uh, uh, in eerste instantie slecht nieuws wat gemeld wordt... dat blijkt in een later stadium nooit uh, mee te vallen. Dat valt altijd tegen. Dus het wantrouwen tegen Spanje is groot... en ook tegen de Spaanse toezichthouder. En ik, uh, ja, ik zou dit dus niet als een... Uh, wat in het Engels zo mooi heet een game changer willen betitelen. Mm. Zeg, nu heeft u vandaag de pers uitgenodigd... om uw visie te geven op de wereldeconomie. Dat doet Robeco elk half jaar. Als we even naar... Europa kijken, hoe staat Europa ervoor? Nou, Europa is uh, zwak, uh, zakt weg in een recessie. Met name het zuiden wordt dus uh, zwaar getroffen. Maar nu begint de eurocrisis ook uh, een sporen na te laten in de Duitse economie. Dat heeft ook effect op de Duitse economie? Ja. Dus niet langer gezorgen? onttrekt. Je hebt een tijdje in het beeld gehad dat, uh, dat Zuid-Europa het heel moeilijk had, maar dat Duitsland uh, ja. eigenlijk lekker draaide. En dat de export het ook redelijk goed deed, toch? Daar? Ja, en de ja, ja zeker. Uh, maar nu, uh, nou goed, je ziet wereldwijd natuurlijk een beetje afkoeling. Maar ook de problemen in Euroland uh, gaan dus ook niet langer aan Duitsland voorbij. Daar zou je van kunnen opmerken, dat is op zich goed nieuws. Want dat dwingt uh, waarschijnlijk ook Duitse beleidsmakers... om die uh, crisis ook wat serieuzer te nemen dan ze het al dusver gedaan hebben. Oh, dat is interessant. Dus u zegt dat het slechte nieuws... wat eigenlijk de, de, een slechte kop zou kunnen zijn in de kranten over Duitsland... is herbergt goed nieuws omdat dan misschien het besef werkelijk doordringt... dat wellicht wat in Brussel wordt gedaan, dat dat goede stappen zijn. Ja, ik denk kijk, een, een van de problemen waar uh, Merkel mee worstelt is natuurlijk... dat ze eigenlijk de Duitse belastingbetaler en de Duitse burger moet uitleggen dat de situatie heel ernstig is en dat er iets moet gebeuren. Ja, die boodschap is natuurlijk moeilijk te verkopen... als in de tussentijd de Duitse werkloosheid maand op maand naar beneden komt. Dat is natuurlijk heel moeilijk om dan te zeggen van... mensen, we bevinden ons in een ernstige crisis, er moet iets gebeuren. Maar wat vindt u dan van de stappen die afgelopen nacht opnieuw in Brussel zijn genomen? 30 miljard euro voor Spanje. Nou, als gezegd, ik vind dat niet zoveel te betekenen hebben. Want er was in beginsel al 100 miljard beloofd. We kunnen natuurlijk over de ja, nou het komt allemaal wat sneller. Uh, dat is natuurlijk allemaal wel prettig, maar uh, ja, het, is, het is nou ook weer niet zo heel uh, uh, betekenisvol. Ja, dus er moet meer geld naar, naar Zuid-Europa. Is dat dan waar u op uitkomt? Wat, wat zou helpen? Ik denk het wel, ja. ja en het zou ook prettig zijn uh, als de problemen in de financiële sector in Spanje nu ook uh, voortvervarend worden aangepakt. En dat, daar, daarvan is op zich uh, nu nog geen sprake. Nee, want anders blijf je geld daarheen pompen zonder dat het probleem wordt opgelost. Ja, je, moet, uh, ja, je zou kunnen zeggen bij een wond uh, moet je eerst eens wat wegsnijden... en dan kan het helingsproces uh, beginnen. Ja, tot dusver zijn de, de problemen in de Spaanse financiële sector... Uh, die hebben de autoriteiten voor zich uitgeschoven. Ze hebben natuurlijk gevraagd aan twee externe deskundigen... Uh, hoe groot nou de problemen uh, in de Spaanse bankensector zijn... Die hebben, zich, die hebben gezegd, euh, nou, als we nou heel snel iets moeten zeggen... dan zeggen we maar 40 miljard. Maar daarbij baseren ze zich op gegevens van de Spaanse Centrale Bank. Ja, en die, heeft, die instelling, die, die dus toezicht houdt op het Spaanse bankwezen... die heeft alle geloofwaardigheid verloren. Dus er zijn natuurlijk nogal wat partijen in de markt... die denken, die 40 miljard, dat is uh, onzin. En uh, grote vraag of die 100 miljard eigenlijk wel voldoende is. Nou, dat is dan weer het volgende hoofdstuk, meneer Kortleen. Dank in ieder geval dat we even over die 30 miljard konden praten. En wat de gevolgen daarvan zijn. Hartelijk dank. Graag gedaan. Goedenavond. Watools ja. ligt nog steeds in het ziekenhuis. We gaan direct eens even bellen met zijn manager, Daan Luiks, om te vragen hoe het op dit moment met hem gaat. Het nieuws uit binnen- en buitenland: het EK Voetbal, Bundelman, het door de France. En de Olympische Spelen. Elke dag van 10 uur s ochtends tot 11 uur s avonds: de Radio 1 Sportzomer van 2012. mijn was dat van Zazi Straks kunt u weer meepraten in Aan de Lijn. De stelling vandaag, het landelijk registreren van wanbetalers is een goed idee. De aanleiding is als volgt. De Vereniging van Schuldhulpverlening begint met de proef. En het idee is dat mensen met een betaalachterstand geen nieuwe lening meer mogen afsluiten. Goed idee, slecht idee, grove schending misschien van onze privacy, zoals sommige mensen denken. Praat mee met het, uh, via het gratis telefoonnummer 0800-1121. Ook kunt u stemmen via radio1.nl. Een scheur in de neer, een scheur in de mild, drie gebroken ribben, gekneusde longen. Dat is het verhaal van Wout Poels natuurlijk... die nog 10 kilometer doorreed na zijn val vrijdag in de Tour. Totdat zijn teammanager Daan Luijks hem uiteindelijk van de fiets haalde. We zijn benieuwd hoe het is met Poels en daarom hebben wij nu contact met Daan Luijks. Goedenavond. Goedenavond. Wat is het laatste wat u uh, heeft gehoord van hem of over hem? Uh, wij zijn er natuurlijk al een aantal dagen druk mee bezig... omdat Wout de wens had om uh, naar Nederland te gaan... Uh, en de behandeling daarvoor te zetten. Uh, uiteindelijk zouden we proberen om op maandag te verplaatsen naar Nederland, maar uiteindelijk heeft de behandelend arts besloten dat er eerst een scan gemaakt moest worden voordat hij uh, vervoerd zou mogen worden met een ambulance uh, en uiteraard een dokter, want uh, hij gaat van intensive care, zou hij naar een andere intensive care in Nederland gaan. En gisteravond heeft die scan plaatsgevonden en is Wout uh, uh, ja, zeg maar, uh, voldoende gezond geacht om in te stappen of in te laten dragen naar de ziekenauto. En hij wordt uh, vandaag vervoerd naar een Nederlands ziekenhuis. Ja, hij wilde graag naar Maastricht, geloof ik. Hè? Lukt dat? Nou, in ieder geval ergens in Limburg. En het zal nu, uiteindelijk zal het, uh, is het uh, Venlo geworden, nog, dicht, nog dichterbij, bij uh, Blitterswijk. Uh, zodat hij nog dichter is bij zijn familie. En uh, we hebben met de artsen afgesproken uh, ja, dat dat allemaal zal passen. En uh, nou, dat alle zorg die wij nodig uh, achten... Die kan daar geleverd worden. Uh, en dit was dan uiteindelijk voor Wout de keuze uh, om naar Venlo te gaan. En uh, er waren natuurlijk veel zorgen over bloedingen. Vooral de eerste dagen waren cruciaal. Is, is dat gevaar nu een beetje geweken, voor zover u weet? Uh, we, we kunnen concluderen hoe langer het duurt, uh, hoe beter dat het is. Het is nog steeds niet uitgesloten. Dat is ook de reden waarom hij nog steeds op de intensive care ligt. Uh, er zijn de laatste dagen geen bloedingen opgetreden. Daarom is ze dus ook niet geopereerd. Dus het is nu gewoon afwachten of zijn lichaam uh, voldoende herstelt. En dat ook in de toekomst open, uh, operaties niet noodzakelijk zijn. Ja, ik heb u de uh, paar afgelopen dagen een paar keer gehoord en gezien. Het was voor u natuurlijk ook een heel moeilijke situatie... om hem te laten gaan, om hem er uiteindelijk uit te halen weer uit de toer... En, en dan te bedenken wat er allemaal niet had kunnen gebeuren. Hoe is het met u eigenlijk nu? Bij uh, nou, mij gaat het goed. Uh, maar inderdaad, het is de eerste keer sinds ik... Uh, uh, manager bent van een ploeg uh, waar zo'n ernstig ongeluk gebeurt uh, ja, je kunt zich voorstellen als je heel veel wedstrijden volgt dan hoor je heel vaak het woord shoot. en dat betekent valpartij en op het moment dat dat gebeurt in het peloton dan stoppen wij allemaal met de ploegleiders uit de en we sprinten naar het peloton om uh, wielen en fietsen aan te reiken omdat wij eigenlijk 99% van de gevallen als wij daar aankomen zijn ze al lang weer vertrokken mm -hmm. want het gaat meestal om schaafbonden en heel af en toe breekt iemand iets meestal een sleutelbeen uh, nou, die wordt dan vervoerd naar het ziekenhuis en dat wordt opgelost. En nu was het net één grote uitzondering. Uh, een renner uh, van ons team die uh, bijzonder zwaar gewond is. En, en, en ja, dat doet toch heel veel. Uh, je bent er heel nauw bij betrokken. Ik ken Wout al heel erg lang. Wout wilde doorfietsen en uiteindelijk hebben we toch de beslissing genomen om hem eruit te halen. Dat, dit, dit kon gewoon niet meer. En uh, ja, gelukkig is er niks ernstigs meer daarna gebeurd, maar dat, dat had natuurlijk kunnen gebeuren. En gelukkig is dat niet gebeurd en hebben wij de keuze gemaakt om hem uit de koers te halen. Hoe gaat uw ploeg daarmee om vandaag, met name op zo'n rustdag, als je even kunt reflecteren op die eerste periode? Nou, wat, je, wat je merkt aan de renners is op het moment dat, er, uh, dat, dat Wout een klein beetje contact had met een aantal renners. Uh, vanaf dat moment gaan in één keer de knop om. Uh, het was eerst gewoon doodstil. En uh, er werden dus uh, allerlei berichtjes gestuurd naar Wout. Van God Wout als je straks uh, bij bent of helder bent uh, reageer even maar we, zijn, uh, we missen je en we hopen dat het goed gaat. Op een gegeven moment kwamen er dus berichten terug van Wouter, want hij, hij zoekt toch regelmatig contact met zijn ploegmaten en um, ja, met ons. En ja, dat, Op het moment dat er dan iets terug gaat komen, dan in één keer valt er een last van je schouders af. Ook al weet je dat het allemaal nog niet goed is, maar op een of andere manier heb je dan toch het gevoel van, hé, hij, hij is er weer een stukje. Ja, we zien en, hem nog ja, wel. We zien, het nog niet helemaal we zien het nog niet helemaal terug in de prestaties van de ploeg natuurlijk... dat ze dat achter zich kunnen laten. Als we even kijken naar Johnny Hoogerland. Die twitterde ondanks dat hij last had van zijn knie. Toen dacht erop, zat hij wel eens mee in de ontsnapping? Nog niet dilemma? Is hij weer de oude? Ja, Johnny uh, heeft ons beloofd dat hij uh, uh, in de tour zich uh, zou tonen. Nou, hij was er wel goed bij, maar ik kwam nog iets te kort. Maar ik ga, Johnny echt de komende anderhalf week verwachten wel iets van hem. Nou, Rob Ruijg is gelijk met Wout Poels echt verschrikkelijk hard gevallen... Uh, maar die heeft nu klachtenvrij. Er zitten nog wel uh, uh, uh, ja, nog heel veel, moet ik zeggen, pleisters op. Maar de, de grootste wonden zijn uh, genezen. De pijn is een beetje weg. Dus iedereen uh, kijkt er weer naar voren. En we kijken toch wel uit naar die laatste anderhalf week. Dat we dan natuurlijk nog wel iets laten zien. Ja, u noemt uh, Kenny van Hummel niet, hè? Nou ja, Kenny was een van de weinigen die niet gevallen is. Dus vandaar dat ik hem niet noem. Ah, okay. uh, maar er gaan <laughs> zeker een paar sprints komen waar Chris Boekman, die ook niet gevallen was. En uh, van Hummel, dat hij nog iets gaat laten zien. Uh, maar ik had het met name over de zes anderen. Want uiteindelijk lag die alleen wel het poelsen begon. Maar er lagen ook nog vijf ploegmaten bij. Dus ja. het was wel een totale zieke boeg. En in dat opzicht was de rust ook wel even een goede dag voor jullie. Ja, die kun je dan echt heel erg goed gebruiken om alles weer op te lappen. Meneer Luis, wij gaan het zien. Succes nog de komende week, ja, anderhalve week. Dankjewel aan jullie succes met het programma. Joep, dag. En dat succes zetten wij voort met de ster op weg naar de hoofdpunten van het nieuws.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 Nederland moet Curaçao dwingen de begroting op orde te brengen. Het College Financieel Toezicht adviseert de Rijksministerraad om Curaçao een zogeheten aanwijzing te geven. CFT houdt toezicht op de begrotingen van Curaçao en Sint Maarten, die sinds oktober 2010 autonome landen zijn binnen het Koninkrijk der Nederlanden. De stroomstoring die het treinverkeer bij Hilversum vanmiddag stillegde is verholpen. Het treinverkeer tussen Amsterdam en Amersfoort en tussen Bussum en Utrecht wordt geleidelijk hervat. Volgens spoorbeheerder ProRail zijn er noodkabels aangelegd, waardoor het weer mogelijk is seinen en wissels te bedienen. Dat was niet mogelijk na een kabelbreuk bij Hilversum, die ontstond na werkzaamheden vanmiddag. De bewoners van een flat in Oost-Londen krijgen gewoon raketten op hun dak... om zo de Olympische Spelen te beveiligen. De flatbewoners wilden de raketten laten verbieden... omdat ze bang zijn doelwit voor terroristen te worden. Volgens een Britse rechter zijn de raketten belangrijk voor de veiligheid tijdens de Spelen... en vormen ze geen gevaar voor de bewoners van de flats. En duikers van de marine hebben mogelijk restanten opgedoken van het historische schip de Walgeren. Dit vlaggenschip verging in de 17e eeuw, vlakbij de haven van Vlissingen. Op de locatie waar de Walgeren zou zijn gezonken werden twee scheepspalken en een bakstenen muurtje gevonden. Mogelijk onderdeel van de broodbakoven op het schip. Het zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Het weer nu, Gerrit Hiemstra. In grote delen van het land is het droog, maar lokaal trekken er een paar buien over. In het midden zitten nu een paar verder stevige buien in het noordoosten van het land en ook in Limburg. En daar is ook uh, kans op onweer. In het westen is het vanavond droog met opklaringen. In het binnenland verdwijnen de buien pas helemaal tegen middernacht. En vannacht ontstaan er aan zeeën in de kustprovincies weer nieuwe buien. In het binnenland blijft het juist droog. Het koelt af naar 13 tot 11 graden. En morgen begint de dag in het westen en noordwesten met buien. En die trekken in de ochtend naar het oosten. Rond het middaguur is het dan droog op de meeste plaatsen... maar in de middag ontstaan er nieuwe buien... dan in het zuiden en zuidoosten van het land. En daarbij kan ook onweer voorkomen. In het westen, noorden en midden van het land... is het morgenmiddag waarschijnlijk droog. Het wordt morgen 17 tot plaatselijk 19 graden. De wind waait uit het zuidwesten, is matig kracht 3 tot 4... En aan de kust vrij krachtig windkracht 5. En na morgen blijft het wisselvallig en koel. Donderdag lijkt de beste dag van de week te worden... met vrijwel droog weer en opklaringen. Vrijdag en zaterdag is de kans op regen groot. Het wordt zo'n 18 graden en dat is 4 graden onder normaal. ABB verkeersinformatie Er staat in totaal nog 50 kilometer file. Dat staat bijna allemaal in de regio Amsterdam. Op de 1 van Apeldoorn naar Amsterdam is een ongeluk gebeurd. Voor Amersfoort-Noord staat 4 kilometer. De linkerrijstrook is ook eens dicht... Op de A9, Amstelveen richting Alkmaar... tussen Knoopertraasdorp raasdorp en Knoppet-Velsen 10 kilometer na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. De ring van Amsterdam, de A10 West richting Zaanstad voor de Koentunnel 4. En op de A10 Zuid richting Amersfoort voor de rij 6 kilometer. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Het is er, vijf minuten over half zeven. We gaan straks even bellen met ProRail... om uh, te kijken hoe die problemen zijn opgelost... voor uh, treinverkeer tussen Amersfoort en Amsterdam. Straks ook discussie in aan de lijn over de stelling... het landelijk registreren van wanbetalers is een goed idee. We beginnen met het debat in de Eerste Kamer over de pensioenleeftijd. Een historisch debat noemen ze het in Den Haag in de Eerste Kamer. Een afspraak uit het vijfpartijenakkoord dat in april werd gesloten door VVD, CDA en de oppositiepartijen D66, GroenLinks en de ChristenUnie. Verslaggever Wilco Boom in Den Haag. Een, een bijzonder moment, wordt gezegd. Maar waarom is het zo'n bijzonder debat ook? Nou, het is, een, het is een bijzonder moment, want voor het eerst sinds de invoering van de AOW... gaat die leeftijdsgrens nu echt omhoog. Hè. gaat stapsgewijs van 65 naar 67 jaar in 2023. Maar uh, het debat is niet historisch in de zin van spannend... want uh, de afloop die is uh, heel erg voorspelbaar. Hè, vijf partijen steunen het voorstel om die leeftijdsgrens te verhogen. De SGP doet dat naar verwachtingen. Ook, en daarmee is er gewoon een meerderheid en dat was van tevoren bekend en de het debat geeft ook geen aanleiding om te denken dat het verandert. En wat de voorstanders helpt in dat debat is dat de tegenstanders eigenlijk verdeeld zijn. He, bijvoorbeeld de oudere partij 50 plus van Jan Nagel en PVV-Kamerlid Klever, die zijn gewoon falikant tegen. Als Nederlanders steeds ouder worden zal er ongetwijfeld een moment komen waarop de AOW-leeftijd moet worden verhoogd. Dit moment is wat ons betreft echter niet nu. Nu is het moment om te korten op ontwikkelingssamenwerking. Nu is het moment om te korten op de immigratie van kansarme immigranten. Nu is het moment om te korten op Europa. Cowboy Henk Kamp introduceert het Wilde Westen op het Binnenhof. We zien het nu opnieuw met het of oftewel het Barre Partijen die direct na het opdrogen van de inkt vertelden dat het niet waard was... en dat ze zich er niet aan zouden houden of zelfs het tegenovergestelde in hun verkiezingsprogrammaopname. Stelt u eens voor dat gewone mensen dit in het normale burgerleven zouden doen. Ze zouden weggehoond worden. Ja, de ouderen, de Partij voor de Vrijheid en de SP... die zijn het gewoon tegen, de verhoging van die leeftijdsgrens. Maar ook de Partij van de Arbeid die is het tegen... maar die heeft er hele andere reden voor. Die vindt verhogen van de leeftijd, dat is bespreekbaar, dat is zelfs nodig... maar het moet volgens uh, senator Handnote, moet het veel geleidelijker. En het deugt volgens hem niet dat minister Kamp het akkoord... dat hij eerder met de sociale partners had gesloten... in de prullenbak gooide, nadat later dat, dat, dat Koendersakkoord uh, tot stand kwam. Wat is de waarde van een akkoord met deze regering? Wat is de waarde van afspraken met deze minister? Een akkoord is bij mij weten een akkoord. Je maakt afspraken, partijen verbinden zich eraan. Het kan niet zo zijn dat een regering alleen belang hecht... aan goed overleg met sociale partners... zolang het zijn directe doelen dient. Overleg economie is geen wegwerpartikel dat je na gebruik van je afgooit... om het vervolgens weer voor een paar cent aan te schaffen... als je het nodig denkt te hebben. Dat was handnoten, maar dat mocht niet baten, zijn, zijn pleidooi. Nee hoor, want een meerderheid is voor. En waarbij je wel ziet dat sommige partijen ermee worstelen dat er probleemgevallen zijn. En dat, dat zit ze wel dwars. Er zijn bijvoorbeeld mensen die nu nog in de Vut zitten. En hun uitkering, hun VUT uitkering die stopt op een 65 ste Ja. En als de AOW dan pas begint bij 65 en twee maanden, zoals in 2014 de bedoeling is, ja, dan krijg je dus een paar maanden geen geld. Ja, dan kun je wel een voorschot krijgen, maar dat is een lening, die moet je weer terugbetalen. En dat vinden ook de voorstanders van verhoging van die AOW leeftijdsgeving wel een lastig punt, maar het gaat gewoon door... want het is nodig in verband met de bezuinigingen... en het begrotingstekort, redeneerden ze. Volgens Jos van Rij van de VVD is het gewoon een kwestie van gezond verstand. Er is geen ingewikkelde studie, maar slechts gezond verstand nodig... om het belang van het verhogen van de aow leeftijd te onderstrepen. Voor nu, voor morgen, maar vooral ook voor de volgende generaties. Die moeten immers ook nog een beroep kunnen doen op de AOW... een prachtige oude dagsvoorziening voor iedereen. En voorzitter, de conclusie van de VVD Fractie is glashelder de uiterste houdbaarheidsdatum van de pensioenleeftijd is verstreken. Ja, en zo denken alle voorstanders erover. Het debat is nog lang niet afgerond, dat gaat de hele avond nog door. Maar de afloop staat vast, hè, want vijf partijen steunen het. De SGP naar verwachting ook. En dat levert een meerderheid op van 40 tegen 35 senatoren. En daarmee wordt dit dus de nieuwe wet. De AOW gaat stapsgewijs omhoog naar 66 in 2019... en dan naar 67 in 2023... En een nieuwe regering kan dat natuurlijk nog proberen terug te draaien... of weer een beetje af te zwakken, maar dat kost veel geld... en ik denk dus niet dat we daarop hoeven te rekenen. We gaan elkaar nog vele, vele, vele, vele <lacht> jaren spreken, Wilco. Afgesproken, Lucella. Dank. De treinverkeer tussen Amersfoort en Amsterdam... heeft de hele middag last gehad van een storing. Bij graafwerkzaamheden in Hilversum werd rond één uur een kabel geraakt... en daardoor konden seinen en wissels niet worden aangestuurd. Babette Verstappen van ProRail, Goedenavond. Goedenavond. De storing zou begeven. We zouden eigenlijk tot een uur of tien vanavond duren... maar door op negen ze juist in het nieuws... de stroomstoring is voorbij. Dat is goed nieuws. Dat is zeker goed nieuws. Maar uh, betekent dat ook dat alle treinen weer gewoon volgens schema rijden? Nee, nog niet. Uh, de verwachting was inderdaad dat wij tot vanavond... negen uh, à tien uur nog nodig zouden hebben. Maar wat we om uh, ja, eind van de middag hebben gedaan... is een noodvoorziening uh, treffen. Dus we hebben noodkabels aangelegd... waardoor we iets voor zessen uh, de seinen en wissels daar weer konden ver, ja, bedienen... Uh, NS heeft uh, tegelijkertijd gewerkt aan een opstartplan voor het treinverkeer tussen Amsterdam en Amersfoort. En uh, sinds tussen half zeven en zeven starten zij daar op dat traject het treinverkeer weer op. En wanneer rijden alle treinen weer gewoon volgens schema? Nou, daar zullen ze nog wel even voor nodig hebben. Daar gaat altijd enige tijd overheen. Uh, Is dat vanavond? De... Ja, dat is zeker vanavond. De verwachting is dat in de loop van de avond... Uh, naar verwachting uh, ja, 9 à 10 uur het treinverkeer weer volgens dienstregeling kan rijden. Maar zoals ik al zei, daar gaat al enige tijd overheen. Nou, dan begrijp ik als nu dan een noodvoorziening is getroffen... dat dan het oorspronkelijke probleem wel even moet worden verholpen. Gaat dat komende nacht gebeuren? Dat gaat inderdaad uh, komende nacht gebeuren. We hebben er nu voor gekozen voor een aantal noodkabels uh, daar neer te leggen... zodat we nu weer kunnen gaan rijden. En in ieder geval nog een deel van de avond uh, daar de dienstregeling kunnen rijden... En uh, vannacht is de bedoeling dat er definitief herstel plaatsvindt... daar in de buurt van Hilversum. En dat gaat dan op tijd gebeuren en afgerond worden... zodat het ochtendverkeer op de trein daar geen last van gaat krijgen? Ja, daar gaan we natuurlijk wel vanuit. Uh, we kiezen er nu voor om uh, ja, daar de nacht voor te gebruiken. En we gaan er vanuit dat morgenochtend het treinverkeer daar geen last van heeft. Ja, heel veel mensen hier in Hilversum op de redactie van de NOS... die zeiden van ik heb een lift nodig naar Amersfoort, naar Utrecht... naar allerlei plekken, naar Amersfoort, naar Amsterdam natuurlijk ook. Uh, hebben heel veel mensen, nou, u weet, heel veel last gehad van deze storing. Ja, nogal. Het is een uh, drukke verbinding tussen Amersfoort en uh, Amsterdam. Uh, al die tijd heeft NS de vervoerder wel dus ingezet op de tussenliggende stations. En mensen tussen Amersfoort en Amsterdam konden omreizen via Utrecht. Dus er waren reismogelijkheden. Maar ja, daar zat wel een vertraging uh, aan vast. Robert Verstappen van ProRail. Dank u wel. Graag gedaan. Dit is de Radio 1 Sportzone met Tim Overdijk en Lucela Carasso. Deed hij het bij Nals Barkley met Crazy. De Radio 1 Sportzomer aan de lijn. Mensen die een huur- of energierekening niet kunnen betalen. worden, als het aan de Nederlandse Vereniging van Schuldhulp, Schuldhulpverlening ligt. landelijk geregistreerd. Banken kunnen dan met deze informatie een nieuwe lening blokkeren. Nog dit jaar begint er een proef. waarbij mensen met een betalingsachterstand worden opgenomen. in zo'n landelijk dan leidt dat de volgende stelling. Precies, de stelling is... het landelijke registreren van wanbetalers is een goed idee. Eens of oneens, u kunt ons bellen 0800 1121 of stem... Via www.radio1.nl. Uh, 68% is het daar tot nu toe mee eens. We hebben aan de lijn journalist en privacy expert Bart de Koning. Goedenavond. Goedenavond. Bent u het er mee eens dat het een goed idee is, die registratie? Nou, ik heb er wat gemengde gevoelens over. Ik begrijp dat het een heel groot probleem is dat je daar iets aan moet doen. Uh, maar daar, ze zijn hier al een jaar of acht of tien mee bezig met deze regeling. En daar lag in het verleden echt een gedroogd. Dat zou een heel grote landelijke databank worden waar iedereen in zou komen te zitten met schulden. En het plan wat er nu ligt is een heel stuk beter. Ze stoppen niet alles meer in een centrale databank, maar het is een soort verwijsindex. Dus banken krijgen alleen nog maar te horen van ja of nee, het is wel of niet een betrouwbare partij. Dus ze krijgen geen toegang meer tot je gegevens. Het is wel beter geworden, maar het blijft natuurlijk toch nog... Om de behoorlijke ingreep in uh, privacy van mensen. Ja, vindt op... u? Vindt u niet dat als je een lening aangaat dat, dat er dan ook een redelijke financiële positie tegenover moet staan? Oh ja, nee, zeker niet. Ik vind zoals het zoals het nu, zoals het er op papier uitziet, uh, lijkt het de uh, privacy redelijk gewaarborgd en je moet zelf toestemming geven. Uh, gegevens worden ook niet heel lang opgeslagen. Maar ja, de, de vraag is natuurlijk toch, uh, het college bescherming persoonsgegevens heeft hier zeker acht jaar bezwaar tegen gemaakt. En, en ze zijn pas net uh, eigenlijk sinds een maand om of zoiets. Omdat ze zich toch grote zorgen maken van hoe lang blijft dat bewaard? Hè? ga je profielen van mensen samenstellen. Dat je op basis van ja betalingsproblemen in het verleden nog heel lang achtervolgd kan worden van ja maar u staat hier toch met een uh, met een vraagtekentje achter uw naam in de databank. Dat, dat want, is... want kunt u eens een, een voorbeeld geven waarbij dat echt een, een probleem oplevert voor mensen behalve dat ze geen lening krijgen, maar qua uh, privacy? Nou er is uh, nou ja, geen lening, dat, dat is natuurlijk, uh, er zijn natuurlijk grote problemen geweest met met uh, telecom providers die ook uit de BKR zijn gestapt, weet de kredietregistratie in Tiel omdat mensen die hun telefoonrekening te laat betaalden dan ook geen hypotheek meer kregen. Dat werd ook even doorgegeven. En uh, dat zijn natuurlijk best, best vervelende dingen die je kan overkomen. Dan sta je dus ergens als wonbetaler geregistreerd, terwijl je dat al lang niet meer bent. Nee, dat... En nog even terugkomen naar de stelling, hè? want ik heb ja. nog niet helemaal een ja of een nee gehoord. Of een eens of een oneens. Nou ja, ik, ik, ik, ik, ik ben het met, met de nodige aarzelingen hiermee wel denk ik wel dat het een goed, een goed idee is. Maar het grote probleem met privacy is dat iedereen roept van ja, het is heel belangrijk en we moeten het goed regelen. Maar dan gaat het in de praktijk vaak fout. Dus dat ziet er op papier heel leuk en aardig uit. Maar dat is het nog maar afwachten geblazen of ze het in de praktijk ook netjes gaan doen. En daar hebben we dat college voor, hè? Wat, wat u al noemde net. La, ja. Laten we even luisteren. Ja. Blijf, blijf hangen. Het College Bescherming Persoonsgegevens die gaat erop toezien... dat die invoering van dit soort systemen goed gebeurt. Uh, Wilbert Thomas van dat CBB. Goedenavond, welkom. Goedenavond, dank u wel. Dat is helemaal, helemaal gewaarborgd, die privacy van mensen. Nou... Uh, Laat ik, ik ergens anders beginnen. en Misschien wel beginnen waar meneer de koning eindigt. Uh, ik, het staat voor mij als een paal boven water dat het buitengewoon relevant is om dit maatschappelijk probleem aan te pakken. Uh, het volgende is dat hier een systeem wordt gebouwd uh, waarbij mensen in een, in, een, in een soort systeemregister komen op het moment dat ze probleemschulden hebben. En die probleemschulden zouden een indicatie moeten zijn voor uiteindelijk problematische schulden die maken dat je niet naarmerken moet komen voor een... Uh, ...voor een nieuwe lening, zeg het maar even huiselijk. Uh, dat heeft niets te maken met toestemming. Dat heeft wel mee te maken dat de vraag die wij nog stellen... ...en daar hebben wij nog steeds grote twijfels bij... ...en daarom is het ook goed dat er nu in eerste plaats naar, ik begrijp... ...in een pilot wordt gekeken. Welke schulden zijn nu indicatief voor het ontstaan... ...in een latere fase van een problematische schuldensituatie? En de toestemming waar sprake van is... ...die is ook pas aan de orde op het moment dat vastgesteld wordt... ...dat je schulden hebt. Het is dus een heel technisch verhaal wat erop neerkomt. Wanneer kom je in het systeem op basis waarvan er ergens een knippelichtje gaat branden op het moment dat je een lening wilt? We gaan. Uh, ja, heb jij nog vragen? Anders wou ik zeggen, ga Laten we gaan even luisteren. Naar de met de Sorry, blijft u beide bij ons graag. De stelling waar u op kunt reageren is: het landelijke registreren van wanbetalers is een goed idee. Goedenavond aan de lijn. Zegt u het maar, bent u het ermee eens? Meneer Van Rest uit Den Helden, ik ben het er volledig mee eens. Maar met één hele belangrijke voorwaarden, dat als een bank desondanks leent aan zo'n persoon, dat die wat die leent geen recht heeft op terugbetaling. Want dat is eigenlijk diefstal. Goed, van he? een mens die uh, zwart staat, Dat we zeggen, daaraan lenen. Dat is een vorm van diefstal. Die is die voorwaarde. Een bank heeft geen recht op het geleend bedrag, omdat hij weet dat er schulden zijn. Dank voor uw reactie. Ja. de goede avond. Goedenavond, zegt u het maar. Ja, nou, ik, ik goedenavond. Goedenavond. Hallo, hallo. Ja, ja. ik weet niet wie er aan de beurt is. U, u bent aan de beurt, zegt u ja, ja. het maar. Echt, ja. Hallo. Ben, ja, hallo, bent u het eens ja. met de stelling? Het landelijk registreren van vanbetalers is een goed idee? Nou, ik ben het er eigenlijk niet mee eens. En, en uh, buiten het feit dat ik net al gehoord heb dat het erg stigmatiserend werkt... Uh, uh, is het op dit moment zo, in deze maatschappij, dat je vandaag uh, uh, rijk kunt zijn en morgen arm? Uh, en, en daar worden heel veel mensen mee geconfronteerd. Dat wil niet zeggen dat je dan extreem hoog moet leningen af moet sluiten. Maar uh, leningen die al lopen, uh, hoe gaan ze daar dan mee om? Ik bedoel, uh, ja. de maatschappij is op dit moment zo hectisch en, en mensen hebben nu nog werk. Maar uh, morgen hebben ze geen werk meer. Uh, dat wil ook zeggen dat ze hun inkomen achteruit gaan. Hoe gaat het dan om met, met, met de bestaande regelingen, de, de bestaande leningen? Nou, laten we dat gelijk even vragen aan meneer Thomassen uh, van het College Bescherming Persoonsgegevens. Hoe is dat geregeld in die proef, met bestaande leningen? Uh, de, de, uh, wat bestaande leningen betreft, laat ik het zo zeggen. Wij hebben nog niet officieel gehoord dat er een proef komt. Dat is misschien wel goed om, om, om vooraf te melden. Het volgende punt is dat uh, de leningen een indicatie gaan zijn voor problemen die gaan ontstaan. Dus ik heb een schuld. En op basis daarvan wordt vastgesteld dat het mogelijk een risico is. En dan gaat en het over, wat... over nieuwe leningen die je wilt aangaan? Nou, het gaat eigenlijk om huurschulden, energieschulden die je niet of te laat betaalt. Precies. En de vraag waar wij mee worstelen is: uh, in hoeverre zijn die schulden een indicatie voor problematische schulden? Met andere woorden, er zijn 17 miljoen Nederlanders die allemaal op de een of andere manier geld moeten betalen, en sommigen betalen te laat. En is dat te laten betalen nu op zichzelf een reden om je zorgen te maken over de vraag of er wel of niet problemen gaan ontstaan? Met andere woorden, wie komen wij in dit systeem? Ja. Daar gaat, zo begrijp ik, een, de pilot nu uitkomst uh, in bieden. Maar dat is voor ons de wezenlijke vraag. Wie komt wanneer in het systeem? Brengen wij terug ja. tot die stelling van vanavond. Het landelijk registreren van wandelbetalers is een goed idee. Aan de lijn, Goedavond. Ja, goedavond. Ik spreek met Stef de Wit uit Deventer. Dag. Zegt u het maar. Ik ben zelfstandig ondernemer en deze stelling wat ik jullie vandaag stel, daar ben ik het mee oneens. Uh, ik ben afhankelijk van uh, ja, het bedrijf. Het is een cateringbedrijf. De ene maand heb je druk, de andere maand heb je het rustig. En natuurlijk moet je je onkost, je licht, alles moet je betalen. Maar als je het een maand rustig hebt en je komt niet aan uh, de betalingen toe... en dat je dan meteen in een boek geschreven wordt van, oh, jij bent een wanbetaler... Ja, dan komt voor een zelfstandig ondernemer. Het heeft u natuurlijk wel problemen, want je kan nergens geld te pakken krijgen. Niet bij een bank, niet bij andere instanties. Om uh, door te kunnen gaan. Goed, dus u vind... bent er niet mee eens. Dank voor uw nee, reactie. Nee. We gaan even door naar de volgende aan de lijn. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Zegt u het maar. Bent u het eens met de stelling? Ja, ik ben het er wel mee eens. Oké, okay. nog een toelichting of kunnen we het hier laten? Uh, ja, nou. <laughs> nee, ja. nee, ik vind dat je die neus uiteindelijk tegen zichzelf in, in bescherming moet. En dan kijk je bijvoorbeeld naar de vorige spreker en die zegt, ja, ik ben een ondernemer, maar volgens mij gaat dit over particulieren en niet over ondernemers. Uh, daarnaast, ja, ik bedoel, ik, ik, ik heb zelf een verleden gehad waarin ik uh, aardig wat schulden had uh, Daar ben ik nu de laatste jaren eigenlijk zo goed als af, eigenlijk nog steeds niet helemaal. Maar ik is niet meer wat het geweest is. Maar ik weet wel dat als het systeem aan bestaan. Dan had ik niet zo diep in de schulden kunnen raken. Dank voor uw reactie. Aan de lijn, goedavond. Zegt u het maar. Goedavond. Goedavond. Zegt u het maar. Bent u het eens met de stelling: het landelijk registreren van wanbetalers is een goed idee? Nee, absoluut. Oneens. Want? Nou, uh, ik ben uh, zelf uh, ZZP'er. net als de, de twee personen die voor belde. En belden. Uh, ik vroeg me af of ik ook een bank op kan laten nemen in dat systeem. Want ik heb wel eens voor de Rabobank gewerkt. En dan moet je ook gewoon 90 ja. dagen wachten op je, op je centrum. Hou het even heel kort, want er is van alles op de achtergrond aan de lijn. Dank voor uw reactie. Even terug naar Bart de Koning, journalist en privacy-expert. Meneer de Koning, wat valt u op aan de reacties? Nou ja, ik, ik denk dat de mensen de, de kern van het probleem missen... en dat is een beetje het lastige voor het college beschermd persoonsgegevens, waar, waar het hier om gaat en dat is de kern van het probleem is... dat je probeert voorspellingen te doen over het gedrag van mensen. Iemand heeft iets gedaan, be, te laat betaald voor een bepaalde rekening... en dit systeem wil dan op grond van statistiek gaan kijken... van wat is, dan, wat is dan verdacht. Dus je gaat toekomstig gedrag beoordelen... op grond van wat er in het verleden is gebeurd. En als je daar fouten in maakt... Ga je hele grote groepen, die krijgen dan een rood knipperlicht achter hun naam. Terwijl ze misschien eigenlijk helemaal niks misdaan hebben. Dus dat, dat is heel tricky dat je dus, dus je toekomstvoorspelling over gedrag van mensen gaat doen op basis van computerprogramma's. Dat is volgens mij de crux van het probleem. En het is denk ik heel belangrijk om te gaan kijken van voorspelt dat, probleem, dat systeem het dat probleem inderdaad correct? Klopt het een beetje die mensen die uitgesloten worden? Of, of kleunt die computer heel veel naast en zitten er honderdduizenden mensen straks zonder lening terwijl ze best zouden kunnen betalen? Dat is echt dat is heel lastig. Het gaat over hele ingewikkelde software. De meeste mensen, ik ook, zijn daar te dom voor. Maar dat is echt hele ingewikkelde software. En dat is, dat is de... De crux waar het hier om draait. En gaat dat lukken meneer Thomas? En heel kort tot het slot, want ik krijg, let op de reacties, toch het idee dat er toch een gedrog zou kunnen gaan ontstaan van mensen die stigmatiserend vinden en de ene maand uh, schulden hebben de andere maand niet. Gaat dit lukken in zo'n uh, pilot? Nou ja, het is, het is wat, uw, uh, wat, wat uw cateringondernemers juist zeiden. De gevolgen kunnen enorm groot zijn en dan heeft de meneer de koning gelijk en dat is ook ons standpunt. Je moet wel heel erg zeker weten dat de schulden die worden geregistreerd uh, voldoende voorspellend zijn om daar dit het systeem op laten draaien. U gaat uh, toezicht houden. Bart de Koning gaat het ongetwijfeld ook goed volgen. Eh, dank beiden en dank natuurlijk ook aan de luisteraars die belden. Ik kijk nog even gauw naar de website. 68% is het eens met de die stemmen, stelling: het landelijke registreren van wanbetalers is een goed idee. Wij gaan gewoon door met deze sportzomer. Tot, Tot zo. De Oranje Soap in de Radio 1 Sportzomer. Ik heb bingo een in het pleintje. En daarna heb ik 27 uur. En daarna heb ik nog een keer wat even. Dus dan heb ik toch nog mijn bezet. Luister elke dag ochtends rond 10 voor half 11. De Oranje Soap. <that language> so. <that> <part of> <life> Vanuit het wielerdorp van Nederland.